Jan van der Putten met het NOS-journaal. De man die gisteren lukraak op mensen instak in een bus in de Duitse stad Lübeck... wordt poging tot moord ten laste gelegd. Dat bleek vanmiddag toen hij werd voorgeleid. De man, een Duitser van Iraanse afkomst, heeft volgens zijn vader psychische problemen. In het blad der Spiegel zegt hij dat zijn zoon dacht dat, hij zijn, dat zijn buren hem mishandelden... met straling door de muren heen. Ook volgens de deelstaatminister van Binnenlandse Zaken... lijkt het er niet op dat de actie een terroristische achtergrond had. Bij de aanval in Lubeck raakte ook een Nederlander zwaar gewond. Volgens een van zijn vrienden is zijn toestand niet langer kritiek. De Nijmeegse Vierdaagse is dit jaar bezocht door ruim 1,6 miljoen mensen. Dat is een record. Afgelopen donderdag was de drukste dag, zegt de organisatie. Toen waren er 265.000 mensen op de been in het centrum van Nijmegen. De meeste bezoekers kwamen voor de sfeer. Ze gaven gemiddeld bijna 40 euro per persoon uit. De recorddrukte leidde wel tot veel afval, alleen al gisteravond... werd naar schatting 27 ton troep opgeruimd in Nijmegen. In Italië wordt een jongen uit Soest vermist. Na een avondje stappen met vrienden is hij spoorloos verdwenen. De jongen was met vrienden en familie op vakantie aan het Gardameer... Zijn vrienden zeggen dat de jonge druk, druk in gesprek was en daarom vergat uit te stappen toen ze door een shuttlebus bij de camping werden afgezet. Een halte later is hij volgens de chauffeur alsnog uitgestapt, maar hij is dus niet thuisgekomen. Politie en familie zijn nu bezig met een zoektocht. De politie in Zaandam heeft ruim 1100 kilo cocaïne gevonden in een container met bevroren vis. De grote partij was op 6 juli ontdekt in de Rotterdamse haven na een tip. Na aflevering bij bedrijven bedrijf in Zaandam deed een arrestatieteam een inval. Op dat moment waren mannen bezig met het openmaken van de dozen. De drugs met een straatwaarde van minimaal 22 miljoen euro zijn meteen vernietigd. Het weer vrij zonnig, ook stapelwolken in het oosten en zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 30 graden.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu, Zandvoort op zaterdag. Mes amis, entende la vie que j'ai eu. Où les gens m'attendaient Je ne suis pas venu Si je les emmêle Si je dérange C'est que je suis un pêle mêle Un mélange Je suis trop compliqué Je choisirai jamais Que les deux côtés Ne me demandaient pas Où je veux aller Même les singes, singes, les sages Et tous ces sages ont fait des cages Où tous nous ranger hey La même. Aïe aïe aïe aïe. Si je vous gêne, c'est la même. Si je vous gêne, c'est la même. On prend des boîtes, on y range, les gens fond jamais, jamais l'on ne comprend. Comme l'homme est fait de mille bois, ces boîtes que l'on prend ne sont jamais assez grandes. J'ai suivi mille chemins et dix mille mains. On peut aimer Brel et Muggie, aimer même nos ennemis. Je suis trop compliqué, je ne rentrerai jamais dans vos petites cases Je vis au jour le jour alors je zigzag Toujours avec ces lunettes noires J'entends les gens se demander quand est-ce que tombe le masque Van Metal Jim is uh, vreselijk populair uh, bij onze zuidenburen. Ja, daar in België wordt je helemaal grijs gedraaid op de diverse radiostations. Je hoorde La Membe. En uh, ja, dan tegelijkertijd kijken naar de beelden van de Tour de France die op dit moment gaande is. En dat deze muziek op de achtergrond, wat wil je nou nog meer? En op de andere monitor, uiteraard, uh, de kwalificatie van de Formule 1 in uh, Duitsland. We hebben het weer druk, druk, druk. Ja, en terwijl uh, u in en rondom Zandvoort geniet van dit prachtige weer, het mooie strand en wellicht de uh, activiteiten op het circuit, het Reuzenrad en de Zomermarkt uh, gaan wij het tweede uur uh, live voor u verzorgen vanaf de Tolweg 10A. Uh, ja, je zei het al: uh, de veertiende etappe van uh, de Tour de France is onderweg van saint paul uh, trois château na Mont. Een uh, etappe over 185 uh, ruim 185 kilometer. En momenteel hebben ze nog een uh, 100 kilometer te gaan. En uh, de gele trui rijdt op, een, uh, even kijken, op een kleine 7 minuten van de kopgroep. Maar daarin, natuurlijk, alle favorieten. En natuurlijk weer voorop de Skytrein, zal ik het maar zeggen. Bedoel, zij domineren toch uh, voor een groot gedeelte deze Tour de France. Die hele, die, die hele club van Sky. Maar gelukkig hebben we nog Nederlanders die af en toe uh, de stoute schoenen aantrekken. Ja, maar op een gegeven moment moeten die mannen toch ook moe zijn van ja. de Sky. We hopen uh, de, natuurlijk de, de aankomst vandaag in uh, Mande... Uh, is natuurlijk uh, stijl hoog op. En men verwacht daar de, toch wat uh, klassebensrenners uh, schade op gaan lopen. Dus het venijn zit hem in deze etappe wellicht in de staart. Goed, kwalificatie is net begonnen. Houden we ook voor u in de gaten. Maar verder natuurlijk de vaste items zoals er zijn in het tweede uur. De evenementenagenda rond de klok van half vier. En er is natuurlijk weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Ik zou zeggen, houdt uw pen en papier bij de hand. Verder hebben we nog wat tips voor uh, komende week. Want uh, het wordt nog warmer. Dat heb je kunnen vernemen in uh, het weerbericht.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 Het is alweer vele jaren geleden dat dit een uh, groot hit was. door de Plain White Tees. En hey there, Delilah. We kijken naar Q1 van de kwalificatie in uh, Hockenheim in uh, Duitsland. Nou, Max Verstappen heeft inmiddels ook een tijd neergezet. Hij staat op dit moment in Q1 op de vijfde plek. Als eerste op dit moment uh, Sebastiaan Vettel Wou het in de gaten. Let's go dance. Wat een feestje was het vorige week zaterdag, zaterdagavond in Zandvoort in het Centrum. Dancing in the streets. We hebben lekker weer met z'n allen gedanst op de muziek van de diverse DJs. En uiteraard rock en roll bij het uh, gasthuisplein. Een gezellig feestje. Nou, Wat het voordeel is van zo'n lange plaat als deze van de Pieter Schakband... Band en uh, Dancing Down the Street. is dat ik even de studio uit kon gaan om een glas water te nemen. Want de temperatuur is hier behoorlijk, uh, Albertjan. Klopt. En uh, het is al wekenlang uh, hoog zomers uh, wat temperatuur betreft. Maar vanaf komende week, dinsdag. Gaat de temperatuur nog een stapje omhoog. Er wordt een tropische waarden van 30 graden of meer op uitgebreide schaal mogelijk. Het zal wel dan meer drukkend en benauwd aanvoelen. Reddingsbrigade Nederland waarschuwt voor het gevaar van oververhitting. Als je voelt dat je niet lekker wordt door de warmte of je ziet iemand anders niet lekker worden, ga dan, eens, ga dan zelf of met de persoon naar een koele omgeving en uit de zon. Uh, doe uh, strakke kleding uit en neem of geef dezegene een sportdrankje. Uh, een, of eventueel in combinatie met een ORS. Dat is een mengsel van zouten en druivensuiker om het op te lossen in water. Om af te koelen kun je ijszakken of koude blikjes in de oksels dan wel liezend leggen. Als iemand suf wordt en uh, gaat overgeven of een insult krijgt. Schroom niet, bel 112 en geef geen eten of drinken. Dan nog, smeer je goed in met zonnebrand. Beperk zware lichamelijke inspanning op de warmste momenten van de dag. Drink voldoende ook als je geen dorst hebt. Ga niet te lang in de zon zitten... en let ook op anderen die misschien wel hulp kunnen gebruiken. Badgasten die zich ook maar enigszins niet lekker voelen... wordt afgeraden het water in te gaan. Afkoelen in het water lijkt een voor de hand liggende oplossing. Maar het komt de zwemveiligheid... in dit geval van beginnende oververhitting... juist niet ten goede. De lifeguards van de reddingsbrigade zijn opgeleid... om problemen te herkennen... en mensen door middel van eerste hulp bij te staan. Het advies? Wel altijd 1 en 2 in geval van een vermoeden... Van gevaar. Oké, okay, dankjewel Albert-Jan voor deze belangrijke tips. Hè? Dus als je op vakantie bent hier in Salvoort of je gaat ergens anders op vakantie heen waar het warm is, houd dan rekening met de tips die je zojuist hoorde van collega Albert-Jan Vos. We gaan met z'n allen gezellig op vakantie met MC Mike G.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 My name is Simpson Sweat and I'm also DJ. in the life that's good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 M, I K E R and D you C Yo, M is Microphone and D is Genius, Micah G in the house, that's serious. And you know that, and you show that it's time's when So let's go back. We are going on a summer holiday. We go into London and New York City. We are going on a summer holiday. We go into London and New York City. Lekker hè, ook hier zijn de zomervakanties begonnen inmiddels. En dat gaan we natuurlijk met z'n allen vieren, ook met uh, mooi weer, hè, volgende week. We krijgen gewoon een hitgolf hier in Zandvoort. Ja, de MC Mike G en DJ Sven en de Holiday Rap om dat alvast een klein beetje te vieren, hè. De, de tijd van de vakantie. Ja, Q1 uh, van de, de Formule 1 zit er inmiddels op. Ja, die Lewis Hamilton heeft wel een tijd neergezet, maar die auto die doet het niet meer, dus... Mm. Slechte berichten zo dadelijk voor uh, Louis uh, voor wat betreft Q2. We houden het voor je in de gaten. So De disco klassieker uit de jaren 70, joh de T.S.O.P. Ja, hij blijft maar door waarschuwen. Die Albert Jan, dus luister goed naar Albert Jan, en dan kan je helemaal niks overkomen. Nee, hadden we nou wat maatregelen tegen om het oververhitting tegen te gaan en de symptomen ervan te herkennen? Uh, past dit ook wel in, in het rijtje voor de gasten en de, de, de, de gasten en mensen die hier vakantie vieren? Wat moet je doen als je in een mui terechtkomt? Nou, lekker zwemmen in het water en plots gaat het mis. Een onderwaartse stroming zorgt ervoor dat je richting zee wordt gesleurd... zonder dat je weet waar het ophoudt. Deze stroming wordt ook wel een muistroom genoemd. Wat moet je doen als je in een mui terechtkomt? Een mui is een dieper, ge uh, dieper gedeelte in een zandbak... waar het zeewater naar zee stroomt. Ze ontstaat door het verschil in waterhoogte voorbij de branding. Hierdoor ontstaat een sterke stroming terug naar zee... Wat je niet moet doen, is tegen de stroming in gaan zwemmen. Maar wat je wel kan doen, is in ieder geval beginnen om hard om hulp te roepen en met de armen te zwaaien. Niet, verzet je niet tegen de stroming. Met de stroming meezwemmen tot de stroming verzwakt. Enerzijds aan de kust van de stroming wegzwemmen, eenzijdig. Zwem daarna richting de brekende golven, want dat is een bepaalde ondiepte. Rust uit wanneer er weer grond onder de voeten is. Vervolg de weg richting strand door een zwin. Al deze tips kunt u ook terugvinden op de website van de Zandvoertsoek Courant. In ieder geval vecht niet tegen de stroming in. Laat je met de stroming meegaan. En als de stroming minder wordt, ga of naar rechts of naar links. Kijk naar golven die breken, want daar is het ondiep. En dan even weer op adem komen en dan kan je weer veilig terugzwemmen naar het strand. En die muien die komen geregeld voor hier in Zaanvoort... dus houd daar rekening mee. Voor meer informatie kijk je op www.zrb.info. www.zrb.info, de website van de Zaanvoortse Reddingsbrigade. Zodra ik de evenementagenda en meer nieuws over Q2. Bouw Un petit tour un petit jour, entre tes bras, un petit tour un petit jour, entre tes doigts, c'est Voor een fleur Avec toi Je ferai Des folies Voor arriver dans ton lit Voor een fleur Avec toi Petit jour, entre tes In de weken van de Tour de France. Heel veel Franstalige muziek. zoals deze van Michel Dapes en Poor en Het is inmiddels twee minuten overal vier. Hij zit er alweer klaar voor. De evenementagenda. Albert-Jan. Ja, nou als u momenteel in het centrum van Zandvoort loopt. Tussen drie en vier uur. En u hoort muziek. Dan hoort u, dan hoort u muziek van de WCEA Music Department. En die spelen een repertoire van pop en muziek. Dat is ongeveer voor de Albert Heijn. En ze spelen tussen drie en vier uur. Dan weet u ook wie dat zijn. Zoals gezegd, het reuzenrad op het Badhuisplein... blijft nog met het eind van de maand in Zandvoort op het Badhuisplein staan. En u bent daar van harte welkom dagelijks tot 10 uur s avonds. Skywheel op het Badhuisplein. En hoe hoog is hij? Uh, ja, goede vraag. Heel hele goede vraag. Nou, mocht je het weten ja. hoe hoog het uh, reuzenrad is, laat dat even weten aan, uh, aan ons van uh, CFM via de Facebook-site ZFM Zandvoort. En dan heb je twee vrijkaarten verdiend. Goed, schroom niet en uh, ga naar Facebook. Dan nog tot 6 uur. Vandaag weer de Zomermarkt op de boulevard uh, uh, Zandvoort.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 Nogmaals, zondag 22 juli inloop vanaf half drie... en de rondleiding start om drie uur tot vier uur. Entree drie euro of museumkaart inclusief koffie en thee. En morgen is het weer zover, dan is het weer tijd voor de zomermarkt. En morgenochtend om tien uur tot vijf uur. Wederom meer dan 300 kramen en een scala van straattheater... moeten het succes van voorgaande jaren evenaren. De Zandvoortse jarenmarkten zijn uitgegroeid tot een evenement... waar bezoekers, handelaren vanuit heel Nederland speciaal voor naar Zandvoort komen. De omvang van de jaarmarkt is uitgegroeid tot een van de grootste in zijn soort. Het hele centrum van Zandvoort staat morgen tijdens deze jaarmarkt... weer vol met kraampjes in de Zandvoortse kleuren blauw en geel. Ook veel winkeliers in Zandvoort doen aan deze jaarmarkt mee. Ongekende acties of extreme kortingen zullen uw portemonnee gunstig stemmen. Dat allemaal morgen vanaf 10 tot 5 uur... tijdens de jaarmarkt in het centrum van Zandvoort... Maken we een stapje naar 22 juli. Dan is het stichting DNRT georganiseerd voor de derde Endurance Confrontatie uh, op het seizoen 22, op 22 juli. Uh, de DNRT 10 Hours. De wedstrijd kent een lengte van 10 uur. Niet alleen snelheid is van belang bij deze wedstrijd. Ook de strategie zal doorslaggevend zijn. De entree is gratis op die 22e juli. En uh, u bent van harte welkom op het circuit Zandvoort Burgemeester van Alverstraat 108. Kijk voor dit evenement en ook voor andere, alle, alle andere evenementen van het circuit Zandvoort op hun website www.circuitzandvoort.nl En natuurlijk, er wordt morgen ook weer live muziek gemaakt en wel op het strand vanaf 4 uur tot 1 minuut voor 12 s'nachts tijdens Zandvoort Live. Stel je eens voor, zand tussen je tenen, een heerlijk vers gemaakte mojito in je linkerhand, de vuist in je, eh, recht, van je rechterhand in de lucht bewegend op de beat en de blije gezichten van je vrienden om je heen. Dat kan alleen maar Zandvoort Alive zijn. Toegang tot dit zomerse festival op het strand van Zandvoort is gratis. Dat allemaal op 22 juli, morgen dus, van 4 uur tot 1 minuut voor 12 s'nachts. De locatie, strandpaviljoen Mango's Beach Bar en Brussel's aan zee. En dat is strandafgang nummertje 14 en 15. Dan op 27 juli is van 12 tot 6 uur is het de tijd voor de Ibiza-markt. De Ibiza-markt on tour is geïnspireerd op de hippie-markten van het eiland Ibiza. Door het organiseren van de ibiza Markt op het Badhuisplein brengt hip en happy events het Ibiza-gevoel naar Zandvoort. Op de Ibiza-markt kun je terecht voor een exclusief aanbod van producten wat gerelateerd is aan Ibiza, zoals Lifestyle, Fashion, Jewels, Beauty, maar ook voor een lekker drankje, hapje en natuurlijk heerlijke Ibiza-sounds. Op 27 juli is het weer zover, Ibiza-markt van 12 tot 6 uur. Dan gaan we naar 28 juli. Dan is het weer tijd voor de Zomermarkt op de Boulevard. Die ook vandaag is. En volgende week natuurlijk ook weer. De Zomermarkt Boulevard Zandvoort op de Boulevard de Vauvage. Het begint allemaal op die 28 juli van 12. En het eindigt allemaal om 6 uur. Ook op die 28 juli is het weer tijd voor het Ayuma Summer Festival. Er zijn maar weinig echte leuke festivals... waar je met je blote voeten in het zand kan dansen... op geweldige soulful live acts en dj's. Op 28 juli vindt het Ayuma Summer Festival weer plaats bij Ayuma, uiteraard in Zandvoort. Een festival waarin wij de Beach Hideaway Experience willen neerzetten door een mix van DJs, live muziek, Asian fingerfood, signature wines, gin tonics en natuurlijk vele chillen beat vibes. Meer info en tickets via www.ayumasummerfestival.nl. www.ayumasummerfestival.nl de kosten zijn 21 euro's en het is allemaal strandafgang Bernard nummertje 24. En kijk ook even op de website www.ayuma.nl. 28 juli van 10 uur morgens tot 10 uur s avonds het Ayuma Summer Festival. Gaan we naar 29 juli, dan is het er weer tijd om naar het circuit te gaan. Want dan is het namelijk tijd voor het Nationale Oldtimer Festival. Zondag 29 juli vindt het Nationale Oldtimer Festival weer plaats met een vol programma op de circuits... met de parades, vrijrijden, races, klassieke bolides... meer dan 1500 klassiekers op de paddock... tal van markenclubs, een concours d'élégance en een onderhoudend muziekprogramma. Een geweldige dag voor de liefhebbers van oldtimers... op het circuit Zandvoort, die 29 juli. Nogmaals, circuit Zandvoort, wie weet het niet... burgemeester van Alvenstraat 108, al hier te Zandvoort. En dan last but not least... dan op 30 juli tot en met 1 augustus... is weer tijd voor de Pride at the Beach... We gaan het feest van vorig jaar nog eens dubbel en dwars overdoen... met feesten, een foto-expositie en natuurlijk een Pride at the Beach parade. Doet de Gay Pride van Amsterdam van 28 juli tot en met 5 augustus... ook weer het strand van Zandvoort, CQ Amsterdam aan. Kijk voor meer informatie op de website www.prideatthebeach.nl. Van 30 juli tot en met 1 augustus weer een heel mooi evenement... De, de, de, de voetgangersoversteekplaats bij het Badhuisplein heeft, is, heeft alweer een verfje gehad. Ja, dat ziet er goed uit. De, dus die is al helemaal klaar voor de Pride at the Beach van 30 juli tot en met 1 augustus. Tot zover. Dankjewel Albert-Jan. Neem even een slokje water. Dat was weer uh, heel wat zo uh, te doen de komende dagen hier in Zandvoort. Weet jij hoe hoog het uh, reuzenrad is? Laat het dan even weten aan ons via de Facebook-site. En jij wint twee vrijkaarten voor het Reuzenrad. Op het Baddaasplein staat er nog tot en met 30 juli. Iedereen is van harte welkom. En deze plaat is vreselijk populair. Ik weet al dat er sowieso twee mensen heel gelukkig maken. Vandaar dat we hem ook weer een keertje uit de kast hebben gehaald. Hier is Rob de Nijs en het werd zomer. Oeh. Het leek al zomer. Toch was het pas eind mei.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 Langs het strand. En als een jongen pakte ik je hand. Maar als een man zag ik de zon weer opgaan. En het wel. Nou, misschien uh, beleef jij deze avonturen niet, maar het wordt wel zomer. hoor. Ja, het horen we om half drie van Albert Young. Temperaturen volgende week, zo tweede helft van de volgende week, boven de 30 graden. Wie weet, misschien krijgen we wel een hittegolf. Het is net alsof we in het buitenland zitten tegenwoordig. Druiven die, uh, doen het ook goed in Nederland. En de wijn die komt binnenkort ook gewoon de beste wijn uit Nederland. Ook daar heb ik berichten over gehoord. Ja, over de zomer gesproken. We hebben nog een lekkere zomerrit voor je. Hier is Alfaro Soler en uh, La Cintura. Destaca cuando anda, va causando impresión. Cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda, calienta mi corazón. Como en una novela, en la televisión. Ik heb een no lo tengo en las Ik heb no la puedo in de que Ik cintura choca con mi cultura. Tropiezo con Ik arena. Ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando. Bajamos a la playa para si practicar pronto por la mañana ya si no hay nadie más cuando bailo contigo tu cuerpo me da calor si te besito mi fruta de la pasión eh. Ik neem aan dat ik heb een beetje bajando, Ik heb een Como las olas del mar, op, kom op, kom op, kom que ya no puedo parar. kom op, kom op, kom op, como las olas del mar radio wordt steeds leuker, ook je eigen lokale radio. Zet de als het zomer is, hoor je dit soort uh, lekkere platen. La Centura was dat, uh, Alvaro Solaire. Ja, we kijken even naar Q2, nog 2 minuut 24 te gaan. Bottas op P1, Raikkonen P2, Vettel op P3. En waar vinden we Verstappen op P9? Wat is dat nou weer? Maar hij is nu druk bezig om uh, in die resterende twee minuten... en elf, negen, tien, negen, acht seconden... Hij gaat het spannend als, maken. Alsnog, uh, ja, alsnog uh, een plekje te verbeteren. Want hij zit bijna op de wip. Op tien uh, staat Eriksen. Uh, slechts met anderhalve seconde op achterstand, uh, achter voor stappen. Maar uh, nee, zei, dit, dit wordt even spannend. Nog even. Hij moet flink aan de bak daar uh, in Hockenheim. Weet je wat wel leuk is? Weer heel veel rijen daar uh, te zien. Ja, ja, dit zijn mooie afstanden om te, om te rijden. Duitsland, uh, België... Oostenrijk. Oostenrijk. Dus het is allemaal te, be te bereiden en te bevliegen, om het zo maar te zeggen. Maar goed, hij, hij heeft net eens een rondje afgemaakt. Nou, toch wel redelijk, hè? P2 op dit P2. moment. P2, <laughs> ja, ja. Nou, we zijn er weer, weer gered, we zijn er weer, ook weer, ook weer gered. Gered. Heb jij nog ander nieuws of gaan we weer lekker ja, kijk, Laat ik laat Ik heb even een nieuws over die sponsoractie van de Blauwe Loper. Oh ja. Dat is een gigantisch succes namelijk. Minder validen bereiken, bereiken bijna nooit de zeeën. Een Frans bedrijf heeft voor dit probleem een oplossing bedacht. Ze hebben een mat ontworpen waar zelfs in de zwaarste uitvoering een leger tank overheen kan. Hij wordt er niet door beschadigd, dus vormt hij ook geen obstakel voor de voertuigen van de vis- en ijsventers. Ze kunnen er probleemloos overheen. Aan het milieu is uiteraard gedacht de mat is geheel gefabriceerd van gerecycled plastic flessen. Met de loper kunnen mindervaliden zelfstandig ook van het uitzicht van de zee genieten en de zilte zeelicht opsnuiven. Want het mullenzand vormt dan geen probleem meer. Ook anderen, bijvoorbeeld ouderen, ouders met een buggy, kunnen er makkelijk gebruik van maken. Dankzij een zeer geslaagde sponsoractie heeft het projectteam de Blauwe, van de Blauwe Loper een royale mat van maar liefst 90 meter kunnen bestellen. Kleine en grote bedragen, alles heeft geholpen. Dit resultaat overstijgt de stoutste verwachtingen en alle betrokkenen zijn er super blij mee. De planning is dat de mat begin augustus in gebruik wordt genomen zodat alle sponsoren en subsidiegevers zelf kunnen komen kijken, zelfs kunnen komen kijken hoe de mat eh, de minder validen gaat helpen ook van het strand te kunnen genieten. Namens de projectgroep van Talassa Ahoy. Stichting Vrienden van Nieuw Unicum en Rotary Club Zandvoort. Heel hartelijk dank voor uw bijdrage. Geweldig dat die mat er uh, eindelijk gaat komen. Begin augustus, uh, of 12 augustus, geloof ik. Ja, zoiets. Is die uh, in uh, Zandvoort uh, beschikbaar. Dan laten we hopen dat uh, de stranden op en afgangen. dan ook wat beter bereikbaar zijn. en ook bereikbaar blijven. Dus parkeer daar niet je auto of je bromfiets. of je brommer of je fiets. Nee, houd die weg vrij. Hè? De weg uh, naar het strand. Niet alleen voor de minder valide uh, mede. Uh, bewoners en bezoekers hier in Zandvoort, maar ook voor de hulpdiensten die kunnen dan makkelijk het strand op gaan. En hier is Elena Maals Mississippi We kijken naar uh, Q2 van de kwalificatie uh, van de, de GP van Duitsland. Morgen in uh, Hockenheim. Hey. Goed nieuws voor verstappen uh, met die P nummer 2 uh, in de kwalif kwalificatie Q2. En uiteraard P1 voor uh, Bottas. En uh, wie ontbreken? Ja, die hebben helemaal geen tijd uh, meer neergezet. Ricciardo, nou, die denkt ook, ik moet uh, 20 plaatsen teruggezet worden. Dus ik blijf gewoon lekker in mijn hok. En Hamilton <laughs> die moest in zijn hok blijven. Want uh, die auto die deed het gewoon niet meer. Ja. Want die heeft uh, op... Uh, uh, in Q1 de geest gegeven. Dus dat ging niet helemaal goed meer. Maar net, net zoals de vorige race uh, kan hij natuurlijk gigantisch veel, uh, veel plaatsen goed maken En alsnog in de punten eindigen. Want hij staat wel op met, uh, laten we zeggen, op uh, 7, 8 punten achterstand achter Vettel. Dus hij moet het uh, morgen wel aan de bak, meneer Hamilton. Zo is het. Nou, we houden het uh, in de gaten zo dadelijk. Uh, Q3, ook oh, die blijven wij volgen. En hier is Urther Kids. C'est si bon... De parti n'importe où Bras dessus, bras dessous En chantant des chansons C'est si bon De se dire des mots doux De petit rien du tu Mais qui en disent en langue En voyant notre mineur ravieux. Les passants dans la rue nous envie, C'est si bon de guetter dans ses yeux Une esprit merveilleux qui donnait le frisson C'est si bon ces petites sensations Ça vaut mieux C'est tellement tellement bon mm, c'est bon c'est bon Voilà c'est bon Les passants dans la rue Bras dessus bras dessous En chant des chansons Quel esprit mm, C'est bon je cherche een miljonair, met des rangs Cadillac car Minkot Des bijoux jusqu'au coup, tu sais, mmm, ce bon mooi, door de supermarktreclame is dit weer een hit geworden. De single van Earth Kids en Stacy Bomb. We gaan op taart zijn weer voor vier uur met deze van Jenny Burton. Graag tot zo.